...met het NOS Journaal. Bij een zware explosie in het centrum van Istanbul... ...zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen... ...en 36 gewonden gevallen. Onder de gewonden zijn 12 buitenlanders... Volgens diverse media was het een zelfmoordaanslag. De explosie was in een drukke winkelstraat. In die straat zitten ook verschillende consulaten, waaronder het Nederlandse. In heel Turkije is angst voor terreuraanslagen. De afgelopen tijd vielen bij aanslagen in de hoofdstad Ankara 60 doden. De verantwoordelijkheid werd opgeëist door een Koerdische militante organisatie. Ook na de arrestatie van terreurverdachte Salah Abdeslam blijft terreurdreigingsniveau 3 van kracht in België. Premier Charles Michel zei tijdens een persconferentie dat de overheid alert moet blijven. Abdeslam werd gisteren tijdens een grote politieactie in de Brusselse wijk Molenbeek gearresteerd, samen met een handlanger. Abdeslam wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs november vorig jaar. Premier Michel kondigde aan nog meer middelen vrij te willen maken om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. De opsporingsdienst FIOD heeft een man en een vrouw opgepakt... in een onderzoek naar de verduistering van ongeveer 8 miljoen euro. Ze zouden dat hebben gedaan bij een liefdadigheidsinstelling. NRC Handelsblad meldt dat een van de voormannen is... van de orthodox-christelijke geloofsgemeenschap Noorse Broeders. Het Openbaar Ministerie kan dat niet bevestigen. De politie heeft bij toeval in Veenendaal 170.000 euro aan openstaande bekeuringen kunnen incasseren. Agenten waren afhankelijk op zoek naar een man die 160 euro aan boetes had uitstaan. De agenten belden aan bij het huis van de man, maar hij was er niet. Zijn broer deed open en die bleek voor ruim 170.000 euro aan boetes te hebben openstaan. Dat meldt RTV Utrecht. Waarvoor de wanbetaler de boetes kreeg is onduidelijk. En dan nog het weer. Het is bewolkt, in het noorden mogelijk wat zon... en het wordt ongeveer 7 graden. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij een graad of 8. En dat was het NOS DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 De inging ging tot het kwaad, die kon zij niet bedwingen, zo raakte zij haar eer en reputatie kwijt. Ze kon het lonken niet laten, ze lonkte naar iedere man, dat er liep veel te veel in de gaten. En Van die... yeah. Haar man had eerst geen aandacht aan haar kwaal geschonken, want toch hij dacht ze heeft een vuiltje. Je Zo diep was gezonken dat ze in de kerk nog naar de preekstoel zat te lonken. Toen kwam het ogenblik dat zij de laan uitvloog. Ze kon het lonken niet laten, ze lonkte naar iedere man. Daar liep veel te veel in de gaten. Zij slechts en soms geen eens, geen drie. Soms droeg zij slechts in vier. En als de klanten het vroegen, dan viel de laatste vier tot algemeen genoegen. Het bloot langte zetoor met dubbele.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 is geen grap, geen van clipklippen, die klap op de trap. Oh ja, het muisje was eenzaam en zocht naar een vrouw. En piep zei een muis in het voorhuis. Ik trouw en dus zo mensen samen, bad is er toch geen. Een muis in een mooi in te zijn. zeen. Iets mijn muis. Waar? Daar op de trap. Waar op de trap. Ging van klip, klip klap op de trap Oh ja Maar muis kreeg een vijfling en allen gezond Dus de muisjes, bescheutjes met muisjes En iedereen zong toen, wat is er toch Hij was als de dood voor de muizen die zongen: Wat is er toch fijn, een, muis in een...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 maar toch was die niet slecht, we waren eraan gehecht. Nou gaat die naar de sloop is al zo de kool. We hebben het al heel gehad, met het teutertje. Met het teutertje, met het teutertje. We kunnen hier midden in de stad, met het teutertje.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 de komt voor 57. Niemand? Nou, per 5 gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Zo zijn de Jordanezen, ze leven met je mee bij jou. Ik blijf zin, Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van me cadeau En ook die Duitse aquafiet die drink ik van me blijven niet. In plaats van wodka of Engelsin, een piccadilly, een piccadilly, een piccadilly, dat gaat er altijd in.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 Dat witte spul krijg je van me cadeau. En ook die Deense aquavit Die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of English in. Een piketanassie, een piketanassie. Een piketanassie, dat gaat er altijd in. Een piketanassie gaat er altijd in. Een piketanassie. Mag je blijven zien, ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte is wil, krijg je van me cadeau. En ook die Deense akker die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of een lysine. Pik een pikatanesi, een pikatanesi, een pikatanesi, dat gaat er altijd weer.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 All your kids, my ways yeah, yeah, yeah. De bus. je doet maar wat je wenst, met. Ik vind zo'n juffrouw een doorkijkblus, een zegen voor de mensheid. Maar zal je kind maar wezen, ja, ja, ja, Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja, Het zal je kind maar wezen, ja, yeah, ja, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja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 Speelden er duizend gitaren, niets kon er toen dit geluk evenaren. En wilde toekomst die hier... Heel lieve, eenvoudige woorden. Maar toch wist ik dat ze jouw hart bekoorden. Je ogen hebben die toen heel erg verraden. kon niet weten dat je dit zo vlug zou vergeten. Maar die mooie Een weg in een mooi paradijs vol van dromen. Weet je nou die slow die ik danste met jou? Weet je nog de woorden die ik toen heel zacht heb gekluist. Het waren die lieve, eenvoudige woorden, maar toch wist ik dat ze jou.